a star. In vrijheid geboren, laten we het koesteren, je hoorde Matt Monroe. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van Bevrijdingsdag 2026. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de ervenconsulent biedt hulp aan eigenaren en gemeenten in Zuid-Holland. Een nieuwe tentoonstelling Dopen, Trouwen, rouwen in Museum Hoekse Waard.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 New sunrise. Pass me a drink of uh, maybe two, one for me and one for you, and we'll be free, free, free, free. free. Here comes Go the corner winds and the changing tide.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 Just take one last look around. Yeah, and every place feels like a familiar town.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 Velen hebben erover gezongen, over vrij en vrijheid. Hier waren twee voorbeelden Denise Williams en daarvoor Donovan Frankenwriter. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De druk op historische boerderijen, erven en het cultuurhistorisch landschap in Zuid-Holland neemt snel toe. Om boerderijeigenaren, ondernemers en gemeenten hierbij onafhankelijk te ondersteunen, is een pilot gestart met een provinciale ervenconsulent. Kee Kok van Erfgoedhuis Zuid-Holland is aan de lijn bij Herman de Bruin. Uh, ja, uh, wat doet een ervenconsulent en hoe gaat die eigenaren helpen? Want het gaat over uh, historische gebouwen, hè? Uh, boerderijen met name. Ja, dat klopt. Nou, het is een, eigenlijk zoals de naam al zegt, ligt de focus juist op het erf. Mm -hmm. Dus uh, de boerderij zelf is er natuurlijk een onderdeel van. Uh, maar binnen de dienst die wij... ...opgezet hebben, focussen we ons echt op het, op het erf zelf. En het idee daarbij is dat de erven, net zoals de boerderijen eigenlijk... ...die staan onder druk, de historische boerderijen en erven met name... ...door de transitie van het platteland. Veel boeren houden ermee op, zeker in die oude boerderijen. Ja. En het, het omteurnen eigenlijk van dat soort boerderijen vaak tot woningen... ...het zorgt geregeld ook voor opsplitsing. Het zijn vaak grote panden met grote erven... Ja, dat zorgt ervoor dat veel van die erfgoedwaarden, die cultuurhistorische waarden die eigenlijk vasthangen uh, daaraan en uh, die, waar zo'n erf misschien al, al eeuwenlang soms uit bestaat, dat die verloren gaan. En daar proberen wij dus ondersteuning in te bieden om dat te bewaren of daar in ieder geval in een moderne vorm ook weer... ...aandacht aan te geven. Ja, dan zijn jullie erfgoedhuizen uit holland ...dus jullie zijn er om het erfgoed goed te bewaren... ...en op een goede manier te bewaren... ...en ja, vaak ook met uh, respect voor, de, voor het verleden. Ja, dat klopt helemaal. En dat proberen wij dus ook op die manier te doen... ...maar dus niet uh, zozeer door er een op omheen te zetten... ...en te zeggen van nou, zo is het en zo moet het blijven. Mm -hmm. In een museum kun je niet wonen, zeg ik altijd maar... Dus het gaat erom om die erfgoedwaarde, die cultuurhistorische waarde... mee te nemen naar het heden, naar het moderne leven eigenlijk. Uh, maar daar wel, uh, wel aandacht aan te geven. Wel, dat inderdaad deels te kunnen bewaren. Ja. Um, en daarbij geven we ook nu aandacht aan de ecologie... doordat we uh, een samenwerkingsvorm hebben met het Zuid-Hollands landschap. En kan een, een uh, particulier zo bij jullie terecht? Bij de ervenconsulent, zoals dat heet? Ja, uh, dat kan. Dat kan via onze website... Daar mm -hmm. is een uh, webpage uh, Die heet gewoon Ervenconsulent Zuid-Holland. En daar kunnen... Daar staat ook de informatie nog een keer uitgelegd. Hoe het werkt met de soorten adviezen die er zijn. De prijzen. En daar uh, is ook het advies-aanvraagformulier... te vinden. Waar mensen adviesaanvragen kunnen indienen. Uh, als mensen daar naartoe willen, je zei net al van... ja, je kan een formulier invullen op de website. Um, mm -hmm. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Ja, dat is gewoon het Erfgoedhuis Zuid-Holland. En dan uh, bij onder diensten. Mm -hmm. Daar staat de erfenconsulent als dienst. Dat is gewoon een, een tegeldiensten. Erfconsulent en daar vindt, uh, vinden mensen dan de, de webpage. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Laten we hopen dat uh, de gemeenten en de bewoners van de agrarische erfgoed het allemaal uh, weer gaat laten gebeuren. En dat het allemaal mooi blijft. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, dat is wel, uh, dat is inderdaad wel de insteek. En het is ook de reden waarom de, want dat is nog even belangrijk om te benoemen, dat de provincie mm -hmm. Zuid-Holland heeft dit eigenlijk. Een, die zag hier de noodzaak van in. Dat is ook de geldschieter van het project. Het is een pilot van twee ja. jaar. Okay. Die evalueren we naar de hand. En we proberen daarna een duurzame voortzetting van de dienst uh, ja, uh, eigenlijk, uh, te creëren. Uh, maar de, de provincie Zuid-Holland heeft het wel echt bedacht. Die is dus aanjager en geldschieter. En uh, uh, op basis ook van ervaring uit andere provincies. Dus ja, we laten we hopen dat uh, na de pilot het ook... Uh, door kan. ja Dat het door ja, kan ja, gaan precies. in ieder geval. Ja. Ja. Maar dat betekent niet dat uh, als mensen iets aanvragen en ze willen advies of ze willen wat hebben, dat het allemaal betaald wordt door de provincie. Dat is meer de subsidie die jullie dan krijgen, neem ik aan. Ja, maar daardoor is het wel zo dat we dus dat instapadvies uh, goedkoop kunnen houden. Ja, ja. En bij de offerte op maat, dus bij het uitgebreide advies, wordt er een korting berekend op de offerte. Oh, dus dat scheelt wel. En, de, de, de, de, je, ja. de, de provincie betaalt mee, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Ja, dat scheelt ja. behoorlijk. 40% procent, uh, voor particulieren en 25% procent voor ondernemers en organisaties... Mm -hmm. zoals bijvoorbeeld gemeenten. En voor het instapadvies is er een vast bedrag van 200 euro voor particulieren... en 250 euro voor ondernemers of organisaties. En dat kunnen we nooit uit dat voor dat bedrag doen. Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, ja. Ja. Uh, mooi uh, initiatief om dat uh, voor te zetten. Maar voorlopig twee jaar een pilot en we gaan kijken hoe dat ja. verder gaat. Kijk ook. Ja. Adviseur ja. Erfgoedgemeente en Erfgoedhuizen Zuid-Holland. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal gaan ondernemen om uh, het erfgoed te bewaren. Les peuples frères qui s'emporteront garant déclarons la paix sur terre unilatéralement La force de la France, c'est l'esprit des lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier. Qui éclaire toujours les peuples en colère En quête de justice et de la liberté Nous ne voulons plus de guerre Nous ne voulons plus de sang Halte aux armes nucléaires Halte à la course au néant, Devant tous les peuples frères S'en porteront garant, déclarons la paix sur terre, unilatéralement. Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel.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 La paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, elle est dans ses poètes, qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendres, tranchez leurs gorges ouvertes, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau. Nous ne voulons plus de guerre. Nos armes nucléaires halte à la course au néant devant tous les peuples frères qui s'emporteront garant déclarons la paix sur terre unilatéralement la force de la France elle sera immense Défiant à jamais et l'espace et le temps, le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Alte aux armes nucléaires, alte à la course au néant, devant tous les peuples frères.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 klepten en een oproep om de wereld te veranderen. 1996 maakte hij het Change the World. De vorige Jean Ferrat, die op zijn Frans nog even om wereldvrede vroeg. Zometeen, een nieuwe tentoonstelling: Dopen, Trouwen en Rouwen in Museum Hoekswaard. Maar eerst is u nog met Mittler en Wind Beneath My Wings. Museum Hoekse Waard opent een nieuwe tentoonstelling over dopen, trouwen en rouwen. Aan de telefoon is museumdirecteur Dirk-Jan Lisse. Meneer Lisse, van waar deze combinatie van dopen, trouwen en rouwen? Ja, dat was een vraag van buiten het museum, waarom doen jullie nooit eens wat... met foto's van mensen die een fotoshoot hadden in het museum. Uh, dat hebben we tot ons genomen en uiteindelijk hebben we besloten... we baseren ons op de doop-, trouw- en begrafenisboeken... die bij kerken waren. Dus we combineren doopjurken, trouwjurken en uh, doodskleding en rouwkleding. Dat zijn twee verschillende dingen, maar die horen wel bij elkaar... Een beetje depressief lijkt het. Nou, dat valt mee. De tentoonstelling begint heel vrolijk met het trouwen en het doopgedeelte. En nou ja, de dood hoort wel bij het leven. En ja, we eindigen dan toch met uh, hele mooie rouwjuwelen. En, en, een kamertje uh, waar een dame in de rouw uh, bij de kist zit. En uh, ja, dat ik, ik vind het toch wel mooi. En ik vind het heel bijzonder dat we in het museum uh, best wel een interessante collectie met... Uh, uh, doodshemden hebben. Dus de hemden die uh, mannen, vrouwen en kinderen droegen uh, als ze in die kist werden gelegd. Het is mij nooit duidelijk geworden dat daar zoveel verschil in zat. Uh, we weten allemaal natuurlijk dat trouwjurken heel zeer kunnen uh, verschillen. Uh, Doopjurken idem dito, maar dat er ook een streekdracht is voor de rouw, dat was mij niet bekend. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, dat hoeft niet zozeer streekdracht te zijn. De gewone hemden, ja, dat zijn gewoon mooie linnen of katoenen kledingstukken. Alleen de doodshemden die speciaal gemaakt werden voor het overlijden, die zijn voorzien van zwarte linten aan de hals en aan de polsen. En het is een bijzonder verhaal dat uh, op de Zuid-Hollandse eilanden dat het gebruikelijk was dat meisjes als ze de uitzet gingen maken, dat ze begonnen met het doodshemd voor de toekomstige man en zichzelf. En dat deze kleding gedragen werd in de huwelijksnacht en vervolgens netjes gewassen en opgevouwen werd tot ze aangetrokken uh, moesten worden wanneer mensen overleden. Ik bedoel maar, daar had ik dus echt nog nooit van gehoord. Als we de uh, rouwjurken even, even terzijde leggen... Uh, zijn er ook dat soort mooie verhalen over de doopjurken en de trouwjaponnen? Ja, de, er zijn trouwjaponnen die bewaard gebleven zijn... Zo, zoals ze uh, gemaakt en gedragen waren... Wat in het verleden wel gebeurde, en heb ik het net voor de Tweede Wereldoorlog en kort daarna, werden vaak jurken of door een ander familielid nog gedragen of verkocht. Maar wat ook gebeurde was dat de japon afgeknipt werd en dan gewoon een tweede leven kreeg als zondagse japon. Dat waren natuurlijk geen witte jurken, dat waren vaak zwarte, donkerblauw. Gewoon praktische kleding die je gewoon meer kon dragen dan alleen maar op je huwelijk. En dat is deels praktisch, komt ook wel uit de streekdracht. Maar het is een tijdje mode geweest rond 1900 dat dat zwart een modekleur was. En dat het helemaal niet raar was om in het zwart te trouwen. Maar het zijn wel uh, kledingstukken die je gewoon nog een keer af kan dragen op uh, zon- en feestdagen. Dus, en er zijn uh, zware of uh, ja, wat conservatieve kerken die uh, niet zo voor het trouwen in wit of spierwit zijn. Dus en daar zie je dat vaak vrouwen ook nu de dag vandaag nog in een kleurtje trouwen. Ik neem aan dat de doopjurken niet zo heel veel uh, doelen nog uh, konden uh, hebben. Nee, maar soms, wat wel grappig is, dat, uh, er zijn ook bruidsjaponnen... die een tweede leven krijgen als wiegbekleding of als doopjurk. We hebben een, uh, ja, wat oorspronkelijk een bruidsjapon was met een gebloemde stof, dat is een doopjapon uh, geworden. Maar er waren ook families, ook zeker in de Hoekse Waard... die heel zuinig waren als ze al genoeg geld hadden voor een echte doopjurk... dat die echt generaties lang meeging. En we hebben één doopjurk uit 1998, dus een bruikleen. En er zijn meer dan 60 kinderen ingedoopt... Dat dus allemaal in de nieuwe tentoonstelling Dopen, Trouwen en Rouwen. Tot hoe lang loopt die? Tot en met 1 november. Dus de mensen kunnen de hele zomer nog komen. En we gaan ook allerlei interessante workshops en lezingen en, en andere doedingen omheen organiseren. En daar verschijnt nog meer informatie over op ja. de website neem ik aan? Ja, zeker weten. Op de ja. website of in de krant. Ja. Wat is ja. de website? Uh, Museum Jan Dirklissen, directeur Museum Hoeksewaard. Succes met uh, de tentoonstelling. De deur naar... Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. So we live out in our old van. Travel along across this land. Me and you. And we'll end up. Hand in hand, somewhere down on the sand, just me and you. Just as free, free as we'll ever be. Just as free, free as we'll. Ever be Until the city lights Dissolve into a country sky Just me and you Lay underneath the harvest moon And do all the things that lovers do Just me and you Just as free Will ever be just as free, free as will ever. Be.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 De Zack Brown band met Free en de hoorn Nick en Simon met hetzelfde thema. Vrij was dat. Zometeen, de talentklas is aan het groeien. Maar eerst is hier nog Neil Diamond en het toppunt van vrijheid over een vogel. painted sky where the clouds are hung for the poet's eye you may find him if you may find him there On a distant shore By the wings of dreams Through an open door You may know he There's a page that aches for a word Which speaks on a theme That is timeless While the sun god Will make for your day see as a song in search of a voice That is silent And the one God will make. Het gaat over een zeemeel. Jonathan Livingston Seagull. Neil Diamond hoorde je. Ons volgende onderwerp. Geen droge theorie, maar leren met je mouwen opgestroopt. En soms een vlek op je shirt als bewijs van een geslaagde dag. Dat is de talentklas. En die gaat binnenkort richting Maasluis. Janneke Broeren is aan de lijn bij Terra Cox. Welkom in de uitzending, Janneke. Dankjewel. Janneke, de talentklas... Uh... Ik ben er zelf wel eens geweest, maar waarover gaat het precies voor de luisteraars? De talentklas is eigenlijk een uh, klas bedoeld voor kinderen die meer praktisch ingesteld zijn. Uh, en die in groep 7 of 8 van de basisschool zitten. En zij komen één dag in de week bij ons. En de andere dagen gaan ze gewoon naar hun eigen klas. En wat is het doel daarvan? Het doel is dat kinderen weer plezier krijgen in leren. Zinnen krijgen om naar school te gaan. Meer zelfvertrouwen opbouwen en uh, ja, gewoon... Het gevoel hebben van, hé, hey, ik, heb, ik heb heel veel talenten en uh, die kan ik hier ontdekken. Hoe wordt dat nou vormgegeven concreet? Want je zegt, ze gaan één dag in de week naar die school. Hoe zit dat dan? Dan worden ze uit hun eigen klas. Gaan ze dus weg? Ja, ze komen zeg maar tot nu toe naar het visnet fietsen in Ja. Dat is hun basisschool. Daar is een lokaal helemaal ingericht met werkbanken en een keukentje. En dan uh, trekken ze hun uh, trui aan van de talentklas gaan we ochtends beginnen met een brief lezen van wat gaan we die dag doen... wat wordt er van je verwacht, wat kan je zelf verwachten. En uh, ze schrijven een stukje in hun logboek over de week daarvoor. En dan gaan we eigenlijk uh, op de fiets, gaan we op pad naar een bedrijf... en daar gaan we iets doen. Dus in de regel liever geen uh, rondleidingen of excursies... maar echt meehelpen in het bedrijf. Zo gaan we bijvoorbeeld bij de HEMA meewerken. Maken ze broodjes, vullen ze de vakken... Uh, we zijn bij de garage bijvoorbeeld om een band te verwisselen of we gaan uh, bedden opmaken in het Delta Hotel. En dan we... hebben we natuurlijk nog ergens pauze tussendoor en in de middag maken we iets in het lokaal. Dus we kunnen zagen, timmeren, naaien, koken, van en... alles en nog wat. Is het gemengd? Zijn het evenwel jongens als meisjes? Ja, meestal is het wel een, een goede mix. Ja. En ook een mix van groep 7 en 8 door elkaar, dat, uh, dat proberen we wel zo, uh, zo, zo ook te te creëren, zeg maar, dat de groepen goed, uh, goed in balans zijn. Hoeveel leerplekken hebben jullie wel niet? Want je moet dan elke week weer naar iets anders. Ja, nou, 40 schoolweken keer vijf, dus ongeveer 200. Zo, en hoe kom je daar nou aan? Ja, langs gaan vooral. Ja, gewoon langs gaan bij bedrijven en zeggen van, uh, nou... Me, ja, gewoon ons enthousiaste verhaal. Dat hoeven we niet te faken, want we zijn allemaal super enthousiast hierover. <lacht> en vaak zeggen bedrijven dan, oh, is het maar één keertje? Oh, zijn er maar zeven kinderen? Nou, kom maar hoor. Ja, dat, dat klinkt ook te doen, zeg maar. Ja, ja. Ik ben wel benieuwd, uh, hoe gaat het nou in, in beginsel? Die kinderen zitten gewoon in groep 7 of een 8. Hoe start dat traject nou? van Zegt de leerkracht dan, joh, jij moet dat eens gaan doen? Of trekken jullie je aan de bel? Of komen jullie voorlichting geven? Uh, nou, eigenlijk is het de leerkrachten en de IB'ers... die zijn intussen wel bekend met de talentklas. En die hebben ook steeds meer antennes om kinderen te zien... die Waarvan ze denken, nou, die heeft iets anders nodig dan alleen het schoolse leren om tot bloei te komen. Uh, nu ook in Maassluis. Uh, hebben jullie dat initiatief genomen of vroeg Maassluis daarom? Nou, wij zijn uh, onder andere afhankelijk van subsidies en uh, fondsen. En uh, er was ook een voorwaarde in een van de subsidies dat uh, de scholen van Maasluis hier ook uh, gebruik van konden maken. Dus de vraag was dan, hoe gaan we dat doen en wat is, uh, ja, wat is praktisch heel handig? Ja. Dus uh, we gaan tot aan de zomervakantie uh, mogen wij in de Revius Mavo uh, gebruik maken van hun technieklokaal. Ja. En na de zomervakantie uh, hebben we een andere locatie. Uh, maar dat is nog niet helemaal rond. Dus uh, ja, het is wel echt zo goed als rond, maar daar kan ik denk ik nog niks over zeggen. Nee. Maar dit is eigenlijk een beetje een pilot om te kijken of er uh, ook animo voor is bij de basisscholen. Nou, ja, het, het is eigenlijk. Het is, ze noemen het een pilot, maar de basisscholen staan wel. Uh, Heel erg open voor dat initiatief, dus ik, ik heb geen enkele twijfel dat daar animo voor is. En de scholen die, uh, die hebben ook nu al kinderen natuurlijk aangemeld en daar gaan we mee starten. Nou, ik vind het een geweldige ontwikkeling. Ik hoop dat je nog eens komt vertellen hoe het verder verlopen is. Nou, uh, dat zou leuk zijn. Komt daarna nog uh, Maassluis, Maasland? Uh, ja, Maasland hoort er ook bij hoor. Oh, dat is ja, goed om alleen, te horen. Alleen uh, de, de, niet alle scholen konden zeg maar, in deze opstartfase daaraan deelnemen of zeiden van... nou, we hebben nu geen kind op het oog die daar geschikt voor is. Ja. Ja. Maar dat komt vast, ja, wie weet dat Ja, ik voel aan Janneke dat dat gaat komen. Ik wil je heel erg bedanken. Waar kunnen we informatie vinden? Over, uh, uh, op www.talentklas.com Dankjewel Janneke Roeren, uh, begeleider van de Talentklas. En dankjewel voor je verhaal over deze nieuwe ontwikkeling. Sometimes I regret the day that I met you You left me at my lowest on the shelf I know I got one life But I want somebody else's sometimes sure.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 Een geweldige dag voor vrijheid, een great day for freedom, al dus Pink Floyd. En daarvoor Anouk, een one day at a time. En dat was de late avond van dinsdag 5 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Black blijft nog even bij je met een wonderful life. Fijne nacht.